11 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Topcrimineel Willem Holleder meidt de komende jaren de media. Dat zei hij vandaag na zijn vrijlating tegen misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De twee spraken elkaar in een bos in de omgeving van Amsterdam. Waar het precies was, wil de Vries niet zeggen. Holleder wilde niets tegen hem kwijt over de liquidatiezaken in Amsterdam... waarbij hij volgens het OM betrokken is geweest. Hij sprak tegen dat hij uit angst nooit proefverlof heeft aangevraagd... Hij wilde wel verlof, maar justitie wees zijn aanvraag steeds af, zei Holleder. Het grootste deel van het gesprek met de Vries ging over Holleders hartklachten. De meeste verdachten in de vastgoedfraudezaak hebben een celstraf gekregen. Hoofdverdachte Jan van Vlijmen is veroordeeld tot vier jaar cel... voor onder meer valsheid in geschriften, witwassen, omkoping... en het leidinggeven aan twee criminele organisaties. Het OM had tegen hem zeven jaar geëist. Andere verdachten kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. De oud-bestuursvoorzitter van het bouwfonds, Kees Hakstegen, kwam er vanaf met een taakstraf van 240 uur. De rechtbank vond dat er voor veel beschuldigingen te weinig bewijs is. De fraudezaak kwam in 2007 aan het licht. De Belastingdienst stuitte op betalingen waarvoor geen diensten waren geleverd en er waren panden voor veel te veel geld verkocht aan het Philips Pensioenfonds en het voormalige bouwfonds. Een grote groep langstudeerders krijgt toch geen boete als ze te lang over hun studie doen. Dat heeft staatssecretaris Zijlstra gezegd in het tv-programma De Ombudsman. Het gaat om studenten die vorig jaar een schakeljaar tussen een hbo- en een masteropleiding volgden. Door een administratieve fout telde het jaar mee als onderdeel van de master. En daardoor moesten honderden studenten hun master in één jaar afronden. Zijlstra zegt nu dat die studenten niets te verwijten valt. Ze mogen dus ook niet de dupe worden, zei hij. De langstudeerdersboete kan oplopen tot 3000 euro. De president van de Europese Centrale Bank, Draghi... vindt dat de positie van banken is verbeterd. Ze hebben meer kapitaal en minder schulden. Ook zijn ze beter bestand tegen de perverse prikkels... die de eurocrisis veroorzaakten, zei Draghi in Davos... op het World Economic Forum. Nog geen twee weken geleden noemde hij de situatie in de eurozone zeer ernstig. Hij vindt ook dat de eurolanden zelf vooruitgang hebben geboekt, al verwacht hij geen snel einde aan de crisis. Hij is vooral positief over de plannen voor strengere begrotingsregels. Intussen verlaagt kredietbeoordelaar Fitch de status van Italië, Spanje, België, Slovenië en Cyprus. Ierland is ook onderzocht, maar dat land houdt voorlopig zijn kredietstatus. Fitch kondigde in december al extra controles aan voor de zes eurolanden vanwege de slechte economische vooruitzichten. De politie in Nederland heeft kritiek op het Boerkaverbod... waarover het kabinet vandaag een besluit nam. Het verbod draagt niet bij aan de veiligheid... en zal in de praktijk weinig worden toegepast... zeiden de Centrale Ondernemingsraad van de Politie... en de Nederlandse Politiebond in Nieuwsuur. Volgens de Politiebond hebben zich al agenten met gewetensbezwaren gemeld. De bond noemt het Boerkaverbod symboolpolitiek.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 De Italiaanse wielerlegende Gino Bartali heeft in de oorlog 800 Joden voor vervolging behoed. Dat zegt de internationale wielerfederatie UCI op basis van onderzoek van een Italiaanse journaliste en een zoon van Bartali. Volgens de UCI bracht Bartali tijdens trainingsritten in de Tweede Wereldoorlog in het frame van zijn fiets pasfoto's van Joden naar een klooster. Daar werden ze gebruikt voor het maken van valse persoonsbewijzen. Barteli, die er zelf nooit over heeft gesproken, overleed twaalf jaar geleden. Het Holocaust herinneringscentrum Yad Vashem in Israël onderzoekt het verhaal. Als het klopt, dan krijgt Barteli postuum de eretitel Rechtvaardige onder de volken. PSV gaat in ieder geval tot morgenavond aan de leiding in de eredivisie. De club won thuis in Eindhoven met 3-1 van Vitesse. Matafs, Mertens en Manolev scoorden voor PSV, Havenaar voor Vitesse. In de Jupiler League is de wedstrijd AGOVV Volendam gestaakt. Na een half uur spelen viel het licht voor een deel uit. En het lukte de thuisclub niet om de problemen op te lossen. Het weer wisselend bewolkt en in het westen soms een bui. Overdag in het zuidwesten een aantal buien. Smiddags droog en af en toe zon. Het wordt een graad of vijf. Vanaf zondag flink kouder. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 3 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Willem de Neus Holleder en Peter R. Speurneus de Vries... liepen vandaag samen door een bos. En wat gebeurde er? Ze verdwaalden. Gelukkig het land waar een van de leepste criminelen... en een van de beste misdaadverslaggevers samen de weg kwijtraken in een bos. Hartelijk welkom bij Met Het Oog Op Morgen. Willem Holleder is vrij en wij van de media duiken er bovenop. Waarom doen we dat eigenlijk? Oftewel, wat maakt nou dat we zo gefascineerd zijn door deze man? En welk leven wacht hem nu? We praten er straks over met Gerlof Leijstra van Elsevier. Advocaat Theo Hiddema is vanavond voor ons in café De Blaffende Vis in Amsterdam. Een café waar Holleder vroeger vaak kwam. We zijn benieuwd of hij zich daar vanavond nog laat zien of heeft laten zien. Verder natuurlijk het wekelijks gesprek met de minister-president. Vandaag praat Hans Andringa met vicepremier Maxime Verhagen. Om kwart voor twaalf aandacht voor ABBA. Voor het eerst in 18 jaar komt er een nieuwe single uit. Muziekjournalist Johan van Sloten vertelt ons straks... hoe de leden van de popgroep het de afgelopen jaren is vergaan. En om vijf voor twaalf bellen we met Dries Roelvink. Toen Willem Holleder twintig jaar geleden ook al eens vrijkwam... trad Dries op tijdens een welkomstfeestje. We beginnen met het nieuwsoverzicht van... Vrijdag 27 januari. Goed, hij, uh, hij is vrij. Dat, is, uh, wat, uh, dat heeft de rechter bepaald. En, uh, uh, dat, uh, dus ik kan dat bevestigen. En uh, ook, uh, hij is gewoon uh, vrij. Hij is vrij. Meer valt er niet over te zeggen, zou je denken. Maar dat bleek vandaag toch anders te liggen. Iedere zichzelf respecterende misdaadjournalist... probeerde hem te spreken te krijgen. De hoofdprijs ging naar Peter Edde Vries. Hij maakte een gemoedelijke boswandeling met hem. Hij wilde voornamelijk eigenlijk uh, alleen maar antwoord geven op vragen over hoe het met hem ging, met zijn gezondheid. Een goede tweede werd Bas van Hout. Die werd vereerd met een telefoontje van de man zelf. Heel vrolijk en optimistisch. En uh, ja, oude jongens krentenbrood. Alsof hij uh, geen zes jaar tussen heeft gezeten. En ik uh, nam op en hij zegt: hi, kennis. De rest volgde op grote achterstand. Maar wat nu voor Slans bekendste crimineel? Rustig naar huis gaan en hernieuwd kennis maken met het gezin is er niet bij. Hij loopt gevaar. Er zijn erg veel mensen die uh, wel een appeltje met uh, Willem te schillen hebben. Ook justitie is nog niet klaar met hem. Nog steeds hangt hem een vervolging voor meerdere liquidaties boven het hoofd. En het Openbaar Ministerie wil ook nog 17 miljoen euro van hem vorderen. Dus hij zal snel geld moeten gaan verdienen. Ik kan me voorstellen dat hij uh, wel op een andere manier aan zijn geld kan komen. Uh, in het lezingencircuit bijvoorbeeld. Hij kan natuurlijk maken dat hij wegkomt. Hij is een vrij man en kan gaan en staan waar hij wil. Ook naar een buitenland zonder uitleveringsverdrag, bijvoorbeeld. Dan is de vogel gevlogen en dan trekt hij een lange neus naar justitie. Van, ik zit hier lekker en de, de groeten, maar ik kom niet. Maar waarom zou hij dat doen? Geboren en getogen in Amsterdam? Die stad laat je niet zomaar achter je. Bovendien heeft hij er, heeft hij er zijn fans. Ja, wij zijn helemaal uh, idolaat van de uh, wellemalheden. Dat is een grapje. Nee, dat weet ik. Dat is een ontvoerder. Ja, dat kan wel wezen, hoe nou die in een voordeur is, maar in ieder geval wat. De ene crimineel kwam uit de gevangenis, de ander gaat erin. Jan van Vlijme, de hoofdverdachte in de grote vastgoedfraudezaak, is veroordeeld. De rechtbank heeft vier jaar opgelicht... omdat de hoofdverdachte de bedenker en de leider is van twee criminele organisaties. Maar dat was niet alles. Volgens de rechter heeft Van Vlijmen zich ook bezig gehouden met valsheid in geschriften, witwassen en omkoping. Bovendien werd hij veroordeeld voor verboden wapenbezit. Een hele waslijst en daarom duurde het acht uur voor het vonnis helemaal voorgelezen was. Zoals u weet uh, hebben we wat meer werk gehad in dit project. Dat zullen we overigens niet in rekening brengen. De advocaat van Van Vlijmen neemt ook nog even de tijd. Hij wil een beslissing over een eventueel hoger beroep niet overhaasten. Dat zijn geen beslissingen die je op een emotioneel moment moet nemen. maar waar je gewoon twee weken eventjes over na moet denken. En dat zullen we zeker doen. Vijf medeverdachten van Van Vlijmen werden ook veroordeeld. De straffen varieerden van vier jaar cel tot 240-uur dienstverlening. De straf voor het dragen van een boerka komt uit op maximaal 380 euro. Het kabinet zet de plannen voor dat verbod namelijk gewoon door... ondanks een zwaar negatief advies van de Raad van State. We zijn het op onderdelen niet eens met dat advies... dus we hebben dat advies ook niet gevolgd. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Lisbeth Spies. Zij vindt een samenleving waarin je elkaar kunt herkennen... namelijk belangrijker dan de godsdienstvrijheid. Daar hoort bij dat je elkaar op een open manier tegemoet uh, treedt... en daar past het dragen van gelaatsbedekkende kleding niet bij. Het verbod geldt niet alleen voor boerkaas, ook nicaams en bivakmutsen mutsen komen op de verboden lijst. Maar gelukkig voor kinderen, Brabanders en Limburgers zijn er altijd uitzonderingen. En ook uitgesloten van dit verbod zijn evenementen zoals Sinterklaas of, uh, of Carnaval. Dus maakt u zich niet onder gerust. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is op dit moment in New York bijeen om te praten over de situatie in Syrië. Men moet het eens worden over een revolutie die het geweld in Syrië veroordeelt en president Assad oproept om af te treden. We gaan erover praten met Robert van der Roer, diplomatiek expert. Goedenavond Robert. Goedenavond. Rusland en China liggen dwars. Waarom? Nou, die zijn per definitie historisch, kijk naar Joegoslavië, altijd tegen buitenlandse inmenging en dat, die buitenlandse inmenging. Die komt eraan. Het is onvermijdelijk en de Russen en de Chinezen zien het aankomen. Ze tellen hun knopen. Ze zijn in paniek. Want ze, voor hun persoonlijk dreigt er als voormalige en aanstormende economische supermacht een isolement. Ja, want jij zegt ze gaan om. Ze, ze zullen om moeten gaan. Ze zullen om moeten gaan vroeg of laat. Want kijk, wat hier uh, zich voordoet is druk vanuit de regio. Druk vanuit de Arabische regio op de wereldgemeenschap, op Assad, uh, treed af. Stel een plaatsvervanger aan en zoek de nooduitgang. Maar het is inpakken en wegwezen. Dat, die, dat kwartje is nog niet gevallen in Moskou en in Peking. Maar het zal binnenkort gaan vallen. En binnenkort, dat kan zijn nu, volgende week of over twee of drie maanden. Maar het gaat vallen. Ja, maar er komt dan nu een tekst waarin redelijk mild wordt gezegd. We roepen op het geweld te staken bijvoorbeeld. En dan de komende weken zullen dat steeds scherpere teksten worden. Moet je het nou ja, zo zien? Dit is al een vrij... Uh... Kijk, deze tekst die er nu op tafel ligt... die is eigenlijk al gebaseerd op het plan van de Arabische Liga... waarin gewoon opgeroepen wordt aan Assad. Treed af, stel een plaats voor aan, en, en, en, en, en, en maak dat je wegkomt. En anders volgen er sancties. En nog zwaarder dan er al zijn, de EU heeft sancties genomen... Dat is, al, dat is allemaal heel lastig voor uh, een land als Rusland dat, een, dat in Syrië een traditionele bondgenoot ziet. En net als uh, de Chinezen per definitie tegen buitenlandse inmenging is vanwege de soevereiniteit van een land. Ja. Begrijp ik jou goed dat jij zegt dat militair ingrijpen in Syrië onvermijdelijk is? Nou, als je kijkt naar wat er in uh, Libië is gebeurd, en, uh, dan kun je eigenlijk zeggen dat het is aan Assad zelf... Uh, om te bepalen hoe hij levend of dood dit conflict uh, zal beëindigen. Het wordt op de grond in Syrië beslist. Naarmate het geweld toeneemt en dat is al weken, maanden aan de gang, zal de druk van buitenaf toenemen en er zal geen enkele grootmacht onder de uh, vaste vijf uh, vertegenwoordigers in de veiligheidsraad, dus van China, dat uh, te kunnen tegenhouden. En uh, alles is mogelijk, de, dat de NAVO in Libië zou uh, gaan opereren, dat, dat iedereen werd voor gek verklaard uh, na, vlak na de zomer en het gebeurde. Never say never, alles is hier mogelijk. Er is ook al militaire planning gaande, in landen als, uh, als Turkije en ook bij de NAVO. Uh, met alle scenario's wordt rekening gehouden, Obama heeft er helemaal geen trek in. Mm. Men hoopt het ook nu op deze manier op te lossen, yeah. maar het is nu aan de Russen en de Chinezen om door de, om, om, nou, door de bocht te gaan. Oké. Okay. Robert van der Roer, diplomatiek expert. Dank je wel. Het is tijd voor de krant van morgen. Freddy van Tijn. In het Nederlands Dagblad zegt partijvoorzitter Rutte Peetoom dat ze aarzelt of de nieuwe CDA-lijsttrekker wel via interne verkiezingen moet worden aangewezen. Dat levert niet per definitie de beste kandidaat op, denkt ze. Vicepremier Maxime Verhagen heeft al gezegd dat hij interne verkiezingen ziet als een middel om verdeeldheid tegen te gaan. Maar Peter zegt de optie open te houden dat het partijbestuur zelf met een voordracht komt. Ook sluit ze niet uit dat het CDA dat al doet voordat nieuwe verkiezingen aan de orde zijn. De schaalvergroting in Nederland is dolgeslagen. De fusies in onder meer de zorg en het onderwijs zouden meer efficiëntie moeten opleveren, maar leiden in de praktijk tot meer ziekteverzuim, minder betrokkenheid en hogere salarissen. Desondanks wordt de schaalvergroting verder doorgezet, zoals nu bij de rechtbanken. Dat zegt Mark Huiben van het adviesbureau Berenschot in de Volkskrant. Hij is gespecialiseerd in de overhead in de publieke sector en ziet allerlei nadelen aan schaalvergroting. Zoals de anonimiteit, de teruggelopen betrokkenheid en de afgenomen sociale controle. Het is onbegrijpelijk dat het in allerlei sectoren maar doorgaat, vaak zonder goede onderbouwing, zegt hij in de Volkskrant. De Volkskrant schrijft ook over een vrouw van 88... die op haar linkerborst een tatoeage aan heeft laten brengen... met de tekst niet reanimeren. Ze heeft uitvoerig met haar kinderen over haar besluit overlegd. Toch is niet duidelijk of de tatoeage dezelfde rechtskracht heeft... als een schriftelijke wilsbeschikking en een niet reanimeerpenning. Hoogleraar Gezondheidsrecht Legematen van het AMC van de Universiteit van Amsterdam... meent dat de vrouw haar wil zo voldoende duidelijk maakt... en zegt dat de methode daarom rechtskracht zou moeten hebben. Anderzijds is een tatoeage wel erg definitief, zegt hij. Als de vrouw van mening verandert, kan ze dat niet meer kenbaar maken. Dat kan hulpverleners huiverig maken om haar wens te respecteren. Martijn Maas van de Nederlandse Reanimatieraad wijst er tegenover de Volkskrant op... dat een wilsbeschikking formeel gedateerd moet zijn en voorzien van een handtekening. In de Telegraaf gaat een aantal chefkoks keer tegen de beoordelingssite slechterestaurants.nl. Als over een zaak tien meldingen zijn binnengekomen... gaan de samenstellers van de site er zelf eten. En als ze de klachten delen, wordt het restaurant aan de schandpaal genageld. Dat vinden de koks niet fijn. Je wordt doodziek van die gasten. En anoniem blijven die lafaards. Uit eten blijft iets persoonlijks, zegt een chefkok in de Telegraaf. En een enkele collega kondigt aan er alles aan te gaan doen om de site weer af te breken. En de Telegraaf schrijft ook dat stellen niet meer bij elkaar blijven voor de kinderen, maar vanwege de hypotheek. En dat, dat betekent dat de man van het echtelijk bed via de bank naar de zolderkamer verkast, totdat de economie en de huizenprijzen weer aantrekken. Trendwatchers en psychologen zeggen dat deze nieuwe vorm van gedwongen samenwonen steeds vaker voorkomt. Circa 5% van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsproblemen. En hier is een heel raar vergissingetje in de tekst gebeurd, waardoor er geen einde aan deze rubriek komt. Nou, maar wat mij is. betreft mag dat nu. Morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En wij gaan gewoon verder, want er gaan veel geruchten... rond de vrijlating van Holleder. Hij heeft dus een boswandeling gemaakt... en de site van de Telegraaf meldde dat oude vrienden van hem... een welkomstfeest zouden organiseren in een Amsterdams café in de Jordaan. Vroeger is Holleder wel gesignaleerd in café De Blaffende Vis... en daarom hebben we advocaat en buurtbewoner Theo Hiddema gevraagd... om daar polshoogte te gaan nemen. Goedenavond meneer Hiddema. Goedenavond. Hoe is het daar? Nou, de stemming zit er goed in. Ja. En ik kan u melden dat ik mijn correspondent wat zeer serieus neem. Ja. Ik heb, eh, zoals dat de criminele termen heet, de hele beste straat afgelegd. <laughs> dus ik ben begonnen bij de blaffende vis. En dan zoek je ook naar indicatoren dat je denkt: van daar zou die wel eens kunnen zitten, nietwaar? En wat zie ik verdraaid? Scooters, hoorleden-scooters. Ja. Maar dat is tegenwoordig ook geen garantie dat je hem dus uitgerekend ziet, want hij daaruit de hele straat inmiddels ziet. Nou, toen ben ik gegaan naar de café Het Monumentje, ja. ook een heel vrolijk etablissement, waar men ook ja, echt afwacht tot ik hier binnen mag komen. En toen kwam er opeens een rij in Café Nol. En nou weet ik dat zijn medische situatie niet echt om naar huis te schrijven is, dus ik denk misschien heeft hij een nieuw vervoermiddel en is hij daarmee. Dus ik ben voor de volledigheid ook, maar eventjes 2-0 heb ik betreden, dat ligt tegenover de blaffende vis. Ja, ja, ook niet? Maar dat is zo bommenvol, daar, uh, daar kom ik niet doorheen hoor. Ja, maar dan al, moet u al. juist even gaan kijken, meneer Hedema. Ja, dat heb ik al Maar Ik heb met een portier gesproken, want daar hebben ze een portier, een, een security man van twee meter, een zeer breed, en die kent holleder als geen ander, zegt hij zelf. Oké. Okay. En die verzekert mij dat hij daar niet binnen is. Niet is. is. Nee, oké. Okay. Nou, maar, ik, ja? ik, ik heb eigenlijk de uitbater gesproken van de blaffende vis, die zit eigenlijk wel een beetje op te wachten, want er schijnt nog een kwestie te wezen met de openstaande rekening. Hij heeft nog een rekening lopen daar. Uh, dat schijnt uh, iets aan een akkefietje nog, ja. Maar uh, ze ziet hem graag komen. En uh, ja, als hij luistert, zij zegt mij: Het is een heel van café geworden. En het gaat er heel stemmig aan toe. En de conditie is ook een beetje opgegrepen. Maar hij is wel welkom. Dus voor de resocialisatie lijkt me dat wel gunstig, want u ja. zich daar weer eens naartoe begeeft. Ja, en dan zal ik ook maar duidelijk zijn, want meneer maar u mag wel die hele straat af. Maar had, bij u hadden u echt gevraagd om naar de blaffende Vis te gaan. Dus zou u daar dan nu naar oh, terug willen ik gaan? voor de deur. Daar sta ik voor de deur. Oh, daar staat u voor de deur, want het klinkt zo maar, rustig. Om, om, omdat hij daar niet was en ik moet mijn geld toch waarmaken ja. deze avond. Ik ik ja. de hele straat maar eventjes erbij betrokken? Heel goed. Gaat en u dan, dan nu weer naar binnen? Wat zegt zeg, Ik ga nu weer naar binnen, maar die man die heeft natuurlijk, die is natuurlijk echt getraind in. Ja, een, een rustig leven en op tijd naar bed en vroeg weer op. Dus ik weet niet of hij die schok nu opeens aan kan, hoor. Nee, nee. Nou, ga maar gewoon naar binnen en we bellen u straks weer. Ja, ik hou u op de hoogte, want de spanning zit er goed in. Correspondent Theo Hedema. <laughs> Ik Destiny van Lionel Richie, van de 62-jarige man... verschijnt in Amerika eind maart een nieuw album vol met country-duetten. In Spanje is de werkloosheid tot recordhoogte opgelopen. En ook in Nederland stijgt het aantal mensen zonder werk. Trekt het kabinet daar consequenties uit? Onze politiek verslaggever Hans Andringa sprak na de ministerraad vandaag... met vicepremier Maxime Verhagen. Want premier Rutte zit in Davos, Hans, goedenavond. Om wat te doen precies? Nou, iedereen die iets voorstelt in de wereld van uh, de politiek, van de financiële wereld... van het bedrijfsleven, die zit nu natuurlijk in Davos, Dus ook premier Rutte. Uh, want hij is een man die uh, er echt heel veel plezier in heeft... om veel mensen te ontmoeten, uh, ideeën uit te wisselen en ideeën op te doen. Dus het is logisch dat in politiek moeilijke tijden... in economisch zware tijden met uh, veel financiële onzekerheid... dat Rutte daar is. Het is ook wel handig dat hij daar nu zit, want maandag is er een Europese top... en daar wordt een besluit genomen over een nieuw begrotingspact. En dat begrotingspact moet ertoe leiden dat de euro weer steviger wordt. Nou, wat laatste overleg met andere politieke kopstukken uit Europa... dat is zo een paar dagen voor die top uitermate handig. Dus vindt ook vicepremier Maxime Verhagen het niet meer dan logisch... dat Rutte nu in Davos zit. Wat het mooie is van, van uh, Davos is in wezen dat daar de hele wereld niet alleen uh, regeringsleiders... maar ook CEO's van, uh, uh, van, van bedrijven, niet governementele organisaties eigenlijk... Ze zijn er allemaal. Ze zijn er allemaal en dan kun je toch ook niet alleen spreken over uh, de, de hardige economische ontwikkelingen. We hebben natuurlijk maandag aanstaande ook uh, weer een informele raad in Brussel... waar we nadere afspraken maken... Uh, ...ook de uh, ontwerpverdragteksten vast kunnen stellen. Hoe kunnen we de begrotingsdiscipline zeker stellen? Nou, daar is het natuurlijk handig dat je dan ook je, je collega's eigenlijk in de aanloop... ...daartoe nog eens even voor de laatste puntjes op de i bij elkaar krijgt. Begrotingsdiscipline. Daar wil ik het met u over hebben, onder andere. Want als je zo kijkt naar de stemming onder de Nederlandse bevolking... dan was er uh, aanvankelijk veel steun en sympathie en begrip voor het beleid van het kabinet. Als je nu kijkt naar de opiniepeilingen, althans, dan zie je dat die steun afneemt. En de partij die de meeste oppositie voert, de SP, die doet het heel goed. Wat zegt dat volgens u? Um, het is niet voor niets dat we het, het huishoudboekje op orde willen brengen. We hebben er natuurlijk heldere afspraken over gemaakt. Uh, we spreken ook is... andere landen op aan. We zien... Maar die steun voor, groeiende steun voor, voor de SP... die juist dat hele beleid en al die goede voornemens van het kabinet... veel minder ziet zitten. Maar, hoe, ja, ja, kijk, het is natuurlijk, uh, we hebben uh, gezegd uh, het het een moeilijke, een moeilijke tijd is... en dan zal iedereen uh, zal, uh, uh, zal, dat, uh, zal dat merken. We hebben dat ook bij, die, bij de afgelopen begroting... Hè, we hebben uiteraard maatregelen genomen om juist... Uh, de, de meest kwetsbare, om die zoveel mogelijk te ontzien. maar goedkantverlies... niet voldoende gezien het verlies aan steun. Nee, maar iedere verandering uh, vinden mensen niet leuk. Nou, maar, het is natuurlijk nooit leuk. Het is, maar niet uh, het is leuk vreselijk. is wat anders het is vreselijk dan, dan dat je het helemaal bent, niet je... eens bent... met een bepaald hey, het beleid. Het is vreselijk als je, uh, als, je, als je werkloos wordt doordat een bedrijf failliet gaat... Wat kan je ja, daar bij, als kabinet mee doen als je ziet dat die, dat die steun aan het afkalven is? Ja, wat we Kijk moeten doen de is, is, uh, is duidelijk ook door middel van ons beleid... toch uh, ook zorgen dat we sterker uit deze economische crisis komen... dan dat we erin zijn gegaan. Hè. En Klinkt allemaal doen, heel mooi. En, ja, maar niets doen kan, uh, kan grote schade uh, toebrengen. Als je dat is precies wat het kabinet leningen, al anderhalf jaar uitdraagt en vertelt iedere keer, toch kalft die steun af. Wat en de, en kan je daar als kabinet tegelijkertijd doen? tegelijkertijd zou het onverantwoord zijn om uh, nu te zeggen... ja omdat ik, uh, omdat ik uh, misschien wat meer steun zou krijgen... als ik iedereen een extra zak uh, geld geef. Um, het zou onverantwoord zijn omdat je dan de problemen voor je uitschuift... waardoor de ellende alleen nog maar groter wordt. Oké, okay, de lijn van het uh, uh, kabinet is helder. Het beleid wordt niet veranderd op basis van... Opiniepeilingen, Die kritiek die legt het kabinet voorlopig... We moeten doen wat nodig is om banen en inkomsten voor de toekomst veilig te stellen... en om te zorgen dat we niet onnodig in de problemen komen... door te veel uit te geven geld wat we niet hebben. We wachten de volgende peilingen weer af. Vandaag heeft het kabinet gesproken over een verbod op gelaatbedekkende kleding. Toen dacht ik, Holleder komt vandaag vrij. Die kan zich niet verstoppen achter een bivakmuts, want dat bedekt het gelaat. Dat klopt. Glazendekkende uh, kleding. Uh, daar komt nu een wetsvoorstel dat gaat naar, uh, naar de Tweede Kamer. En daarbij uh, zeggen we dat we het. Uh Echt van groot belang vinden en passen binnen de Nederlandse samenleving om op een open wijze met elkaar te kunnen communiceren. Daarbij past niet dat je je, je, je gelaat bedekt. Nou, maar deden in de we dat volgens mij al, al we honderden jaren, jaren goed zonder zo'n wet. Waar, waarom moet die wet er nou nu komen? Uh, wat, wij, uh, wat wij gezegd hebben, en ook al jaren vragen om een uh, verbod op glaasbedekkende kleding, uh, dat hebben wij ook uh, ten principale. Hebben we dat, die stap nu gezet. Maar waarom moeten te komen? Zijn, want het gaat al honderden jaren goed. Uh, wat wij stellen is, het is uh, juist essentieel ook voor de Nederlandse samenleving. En dus ook voor de goede zeden. Hoe gaan we hier in Nederland met elkaar om? Is dat je open kunt communiceren. Dus wij zetten een, een duidelijke streep. Wij zeggen, we willen de hedendaagse samenleving en de openbare orde, die willen we ook gewoon beschermen. Maar is het niet in wezen een slimmigheidje om zonder bezwaren dat je discrimineert of de religieuze vrijheid aantast een boerkaverbod? Nee, het, het, het, het, het is geen slimmigheidje. Dat vloeit voort uit de waarden die wij hechten aan een open samenleving waarin mensen met elkaar met open vizier tegemoet treden. En dus zeggen wij niet alleen de boerka, maar ook de bivokmuts, ook uh, andere vormen van, uh, van bedekking van de kleding, van, van het gezicht. We begonnen dit onderdeel over de mogelijke bivakmuts van uh, Willem Holleder... die vandaag is vrijgekomen. Uh, daar is de afgelopen tijd heel veel aandacht voor geweest. Kunt u begrijpen waarom er voor die man zoveel aandacht is? Ja, uh, uh, u heeft uh, daar net zo goed aandacht aan besteed, omdat u blijkbaar mm -hmm. ook een, een, uh, ja, een spannende uh, misdaad uh, feuilleton vond, wat er allemaal in het verleden over, uh, over gezegd en geschreven werd. Nou, als u het programma verder uh, beluistert, dan uh, kunt u uh, meer horen waarom Holleder in de media zoveel aandacht heeft gekregen.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 My Horse is Crippled van Frederik Spicht. Uh, dat komt van haar jongste cd, Land. En morgenavond treedt ze op in cultureel centrum Cascade in Hendrik Ambacht. Goedenavond, Willem Holleder is weer vrij man. Willem Holleder is weer op vrije voeten. Willem Holleder is vrij. In ieder geval, Willem Holleder is weer vrij man. Holleder is na zes jaar gevangenschap weer vrij man. Topcrimineel Willem Holleder is vrij. Goedenavond, Willem Holleder is vanaf vandaag weer vrij man. Als ik Willem Holleder was, zou ik weggaan uit Nederland. Ja, veel aandacht vandaag voor de vrijlating van Willem Holleder. Wat maakt hem zo'n zo fenomeen? Waarom zijn we zo door hem gefascineerd? Daarover en over nog veel meer gaan we praten met Gerlof Leister... een misdaadverslaggever van Elsevier. Goedenavond. hartelijk welkom. Ja, waarom zijn wij zo door hem gefascineerd? Dat is eigenlijk de eerste vraag die we met je wilden bespreken. Nou, omdat hij al een jaar of dertig uh, uh, van zich laat horen. Hè? Vanaf 83, uh, en eigenlijk daarvoor al maar 83... de ontvoering van uh, Heineken en Doderen. Dus het is iemand die al heel lang meeloopt in de harde misdaad... Ja, maar ja, er zijn er meer van. Zeker. Maar er kleeft nog wat aan hem. hij is veroordeeld voor, niet alleen voor de Heineken-ontvoering... maar ook voor de afpersing van een aantal zakenlieden. Hè? Willem ensta en Houtman voorop. En daarnaast wordt hij verdacht van een groot aantal liquidaties. Ja. En uh, opvallend is, zoals Peter de Vries dat terecht zei bij De Wereld Draait Door... Uh, er zijn wel erg veel mensen in zijn omgeving omgelegd met wie hij uh, te maken had. Ja, en dat maakt hem tot verdachte dat maakt hem zeker tot ja, ja. Gaat het nu anders dan vroeger? Als, als de Klaas Bruinsma vrij, vrij kwam, de dominee. Sprongen we dan ook zo met z'n allen bovenop? Ja, Klaas heeft niet zo lang vastgezeten. Die heeft uh, ooit voor doodslag uh, drie jaar gekregen... waarvan hij anderhalf jaar in de Bijlmer zat. Maar ja, toen was uh, de commerciële media... Ja, alle media zijn commercieel, maar de, de RTL en de SBS bestonden nog niet. Um, uh, Bart Middelburg was uh, de eerste die voor de yeah. ja, in 1988 het lef had... om Bruinsma naar voren te halen... daarmee de georganiseerde misdaad er gezicht te geven. Ja. Maar hij was eigenlijk de enige. Nu zijn er veel meer. Ja, dat heeft meer met het medialandschap te maken... dan met de perceptie van gewone mensen? Ja, ik heb wel eens gezegd en geschreven voor Elsevier... dat als Bart Middelburg in Den Haag had gewoond... was niet Bruinsma de grootste man... maar Piet Snijder, ook een grote jongen uit het milieu. Maar ja, de Haagse Courant had, had op dat moment... niet een Middelburg in dienst. Nee, En wel, Piet Snijder is ook een grote crimineel. Dat is een grote man, ja. Ja, ja. Ja. Is, is Holleder ook sympathieker dan, Maar, maar. Heeft hij heeft iets media -genieks? Voor veel, veel mensen wel. Het is een beetje de, de, de Amsterdamse uh, lefbink. Uh, kan plat Amsterdams praten, kan ook wel grappig zijn, uh, zegt men. Ik vond het nooit zo grappig, omdat ik steeds dacht... Van, ja, je bent wel de man die met, met zijn partners uh, mensen ontvoerd heeft, mensen heeft afgeperst. Ja, ja. Maar ja, hij heeft wel uh, uitstraling, onbeschouwbaar. Ja, en, en dat maakt ook dat het groter nieuws is als hij vrijkomt, waarschijnlijk. Zeker, ja. het zal nou ja, bovenop springen. En, en de, wat ik ook heb, de verbazing en de verbijstering dat iemand vrijkomt die verdacht wordt van betrokkenheid bij liquidaties. Jij zegt zelfs verbijstering. Ja. Waarom ben je daar verbijsterd over? Nou ja, het signaal wat je geeft aan de samenleving is dat ja, deze meneer wordt wel verdacht van een aantal uh, liquidaties. Ja. Maar we laten hem toch lopen. We Laat hem zelfs niet zijn paspoort inleveren. Hij mag gaan en staan waar hij wil. We stellen geen voorwaarden aan zijn uh, vrijlating. Ik zou het toch op zijn minst zeggen... meneer Hollede, hier met die paspoort. Ja, ja. Want we willen graag dat u in Nederland blijft. Of de verdenking is niet zo sterk. Nou ja, Ik ken het dossier vrij goed. Uh, niet zo goed als de officieren, zou je zeggen. Maar als de officieren... Uh, allerlei verklaringen van uh, mensen... Hè, van nabestaanden, maar ook... toen ze nog leefden van Van de Bijl... en van Enstra, van ja, ja. Houtman. Uh, daarnaast de keiharde verklaringen op dit punt uh, van de kroongetuige Peter Lacerpe. Ja. Die zegt, ik heb het direct van Holleder gehoord. Dat is direct bewijs. Ja. He, hij hoorde van Holleder uh, eerst Osdorp, eerst Kees Houtman liquideren. Ja. Dat is direct bewijs. Dan heb je met steunbewijs voldoende aan die verklaringen die er zijn. Maar hoe verklaar je dan dat justitie hem laat gaan nu? Ja, ik denk dat ze zich volkomen uh, vergalopeerd hebben... met het lopende passageproces... Dat grote proces uh, dat nu al drie jaar duurt uh, voor de liquidaties, waar ja. Hollede dan uh, ja. als opdrachtgever van wordt gezien. En vergaloppeerd, wat betekent dat? Nou, dat, vergalopeerd, dat had al lang afgerond moeten zijn. Nee, ja. daar, daar hadden al straffen uh, uh, uitgesproken moeten zijn. En de verwachting was natuurlijk, dat was de tactiek, dat een paar van die jongens die een stevige straf om de oren kregen, misschien zelfs wel levenslang, want uh, dat staat er op moord, en zeker meervoudig gepleegd dat die in hoog beroep zouden zeggen... nou, dat wil ik wel uh, in ruil voor wat strafkorting vertellen hoe het zit... en vooral wie de opdracht heeft gegeven. Ja. Wat ik ook zo opvallend vind, als het dan Hollede niet was... die uh, achter deze liquidatie zat, wie dan wel? Jozic, ja. uh, de Joegoslaaf, misschien een paar zaken. Maar toch echt niet Houtman van der Bijl en Straf van nou. Hout. Want, want uh, hoor jij uit de omgeving van die mensen nu ook ongeruste geluiden? Ja, ik heb vandaag een paar van de nabestaanden gesproken... Uh, in drie verschillende zaken, zou ik maar zeggen. Ja, Ja, die zijn verbijsterd, woedend. Uh... Dat hij is vrijgelaten. Ja. Want zij zijn ervan overtuigd dat hij dat wel gedaan heeft. Zeker, ja. ja. En, en, uh, wat en ik je? met hem ja? hoor. Maar ja, ja, ja, aan overtuiging, hem... wij, wij zijn natuurlijk niet degene. De rechter moet wettig en overtuigend het bewezen achter. Ja. Maar ja... Zijn ze ook bang? Zijn ze bang dat hij weer gaat omleggen? Dat hij weer mensen gaat doodschieten? Nou ja, ze zijn bang dat ze hem tegenkomen op straat. En, en de angst van vroeger komt weer boven. Zij werden met hun geliefden afgeperst. Zwaar onder druk gezet. Dat is bewezen tot in hoger beroep. Ja, ja dat komt allemaal weer boven. En, maar het grootste is die verbijstering. Hoe is het mogelijk? Een van die uh, mensen vroeg mij ook van... ja, maar ze hebben toch wel zijn paspoort. Hij, hij kan toch maar niet zo weg. Oh ja, kennelijk dus wel. En jij zegt de verklaring is... Hebben ze hebben ja. zich gewoon verteld aan dat proces. Ze durven dat op dit moment niet aan. Nee, de angst is natuurlijk... en daar, daar zit wel wat in. Hè. Wij zijn natuurlijk als journalisten wel de beste stuurlui aan wal. Je moet het als officier ook maar ja. uh, goed rond voor de rechter brengen. De angst is dat uh, als het bewijs uh, door de rechter toch niet zwaar genoeg wordt bevonden. Hij wordt vrijgesproken. Mm. Dan kan je nog een keer in beroep. Maar daarna is het einde verhaal. Ja, kunt... Ze willen dus eerst die zaak sterker maken zodat ze dat voorkomen? Dat ja, zou dan, zou je, dan kan je, zolang die verdachte is, zijn paspoort inderdaad innemen. Ja, maar ze ik, niet. Ik, ik had me ook voor kunnen stellen uh, dat je zegt... we vervolgen u nu als uh, lid van een criminele organisatie. Samen met die anderen die we in het mm. liquidatieproces al vervolgen. En daarna krijgt u van ons te horen... Uh, of we u nog in één of meer ja. moorden ook nog... Uh, als verdachte. Gebrek aan zelfvertrouwen zeg je eigenlijk bij het, minister bij het Openbaar Ministerie. Ja. Uh, dat is een hele goede gebrek aan zelfvertrouwen en angst... dat als dit tot een vrijspraak uh, zou leiden... dat dat een, een slag in het gezicht van uh, ja. het dus aanzien van justitie zijn. Verlies. Prestige. Terwijl, ja, in mijn ogen leidt je prestige als je zo iemand laat ja. lopen. Ja. Ik hoor ook geluiden dat mensen zeggen... hij moet bang zijn dat, dat hij zelf omgelegd wordt. Dus niet dat hij andere mensen gaat omleggen... maar hij is zelf zijn leven absoluut niet zeker. Welke kans is groter? Dat hij zelf gaat schieten of dat hij neergeschoten wordt? Dat hij neergeschoten wordt. Ja? Hij heeft nooit zelf geschoten, voor zover bekend... Uh, men gaat er vanuit bij justitie en politie dat hij opdracht gaf. Dat is natuurlijk het lastige ook van de georganiseerde misdaad. Hè? De afstand tussen de uitvoerders, de ja. schutters. En er zitten makelaars tussen en de opdrachtgevers. Maar hij zal niet zelf uh, uh, tumult gaan maken. Nee, hij moet bang zijn voor een aantal partijen die, uh, die zijn bloed wel kunnen drinken. Ja, schat ik. jij in dat hij in Nederland blijft of zeg je dat, dat risico gaat hij niet nemen? Nee, als ik, uh, ik daarop zou moeten inzetten, dan zeg ik hij gaat, uh, hij gaat weg... Naar een oh. land dat geen uitleveringsverdrag met Nederland heeft. En hij gaat niet in Amsterdam blijven. Daar loopt hij alleen maar gevaar. Ja. En daar wordt hij, om het even heel plat te zeggen, uitgekotst door alles en iedereen. Even een paar vrienden misschien. Maar niet veel meer. Nee, maar dan veel. is justitie hem echt kwijt als hij naar zo'n land gaat. Ja, maar daarom is het ook zo verbijsterend dat ze hem nu hebben laten gaan... en zelfs zijn paspoort niet hebben ingenomen. Ja, en tot een betere verklaring dan gebrek aan zelfvertrouwen komen we niet. Want dat klinkt buitengewoon nou ja, justitie, justitie zegt, het bewijs hebben we getoetst en dat is onvoldoende hard. Maar ja, uh, wat wil je dan? De, de vingerafdrukken van Holleder op een pistool, die kijkt wel link uit. Uh, nee, ik, ik vind het een, een gebrek aan inzicht in hoe de georganiseerde misdaad werkelijk in elkaar zit. Ja. Maar toch ook een gebrek aan lef om, om door te pakken... tegen iemand van wie je steeds geroepen hebt... hij is verdachte van een aantal liquidaties. Ja, ja Dan moet je, moet je hem niet laten lopen. Nou, ik zit nog even na te denken. Dat paspoort dat is misschien wel verlopen als je zes jaar in de cel hebt gezeten. Dan moet je naar het gemeentehuis om een nieuw te halen, toch? Ja, dan moet je naar het gemeentehuis. Dus dan moet ja. hij dan toch eerst dat gaan doen voordat ja. hij in het buitenland kan? Zeker. Ja, aan ja. de andere kant, in het milieu is het niet zo moeilijk... om een uh, vals paspoort te regelen. Daar wil ik hem nog wel bij helpen, ook bij wijze van spreken. Zo <laughs> lastig is het. Hoe bedoel je? Ja, ik heb wel mensen die, die stapels paspoorten uh, aanbieden op gezette tijden. Nee, dat weet Holliday natuurlijk ook. Maar ja, hij kan op allerlei manieren het land uit. Ja. Met de auto, met de boot. Ja, met ja, precies de start. In de meeste plekken word je natuurlijk niet gecontroleerd. Nee, dus nergens. dat kan snel. Gelderfluister van Elsevier, dankjewel. Graag gedaan. Now the radio It's sunset right, and when London falls, he likes to call, but the stars collide. They're beautiful and much more. set out and you see it all and you want to shout how oh, you see it all it's easy to dismiss so what's it all about crowd there is no doubt Your eyes. He's not coming Van R.E.M. Agneta, Björn, Benny en Annie Fried komen met nieuw materiaal. In april lanceert ABBA de single From a Twinkling Star to a Passing Angel. De Zweedse popgroep heeft dit nummer niet kort geleden opgenomen. Het is oud werk dat nooit eerder is uitgegeven. Johan van Sloot is muziekjournalist en schreef onder meer de boeken 50 jaar nummer 1 hits en top 40 hit dossier. Goedenavond Johan, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, Wat is er aan de hand? Nou, het is vooral slimme marketing van, uh, van ABBA. Want eens in zoveel tijd wordt er weer oud werk opnieuw uitgebracht. Uh, dit keer gaat het om het album The Visitors uit de jaren 80. Dat is al drie keer opnieuw uitgebracht. En iedere keer wordt er dan weer... Een, een nieuw nummer aan toegevoegd, of een oud nummer aan toegevoegd... wat er eerder nog niet op stond. En uh, dat gebeurt nu dus ook. Maar wat het anders maakt, is dat het een nummer is... dat echt nog nooit eerder is uitgebracht. En wat dus echt onbekend is. Het is een nieuw nummer, wat zal wel heel lang geleden hebben ingezongen... maar het nooit gepubliceerd. Nee, het is in uh, 1982 opgenomen voor een plaat die dat jaar zou verschijnen. Maar ja, de band kreeg wat ruzie en, en wat, wat onenigheid. En dus die plaat is er nooit gekomen. Maar die liedjes die bleven al die jaren wel op de plank liggen. Ja En, en waarom zouden ze het dan nu ineens wel publiceren... En... Zes jaar geleden niet. Nou, Omdat ze iedere keer als ze iets nieuws uitbrengen... Uh, uh, toch weer iets nieuws willen Daar brengen. Daar wordt bewust naar gezocht. Voor de fans. Want kijk, als ze een oude plaat opnieuw uitbrengen... en er zit niks extra's op... Ja, dan gaat niemand dat kopen, nee. want iedereen heeft dat al. En, en bij één zo'n oud nieuw nummer... denk jij dat de fans wel weer massaal willen toestromen? Nou, als ik zie wat er deze week over dit ene kleine berichtje... want het is in feite maar een klein berichtje... maar wat er over dat kleine berichtje al is niet getwitterd en gefaceboekt en weet ik, wel, uh, weet ik al niet meer... dan uh, merk je dat ABBA nog heel erg leeft... onder heel veel muziekliefhebbers... en dat het dus nog tot heel veel uh, ophef kan leiden. Ja. ja, want hebben ze het geld nodig? Nee, nee, nee. Als er, als er één groep is in uh, de muziekgeschiedenis die het financieel en zakelijk goed heeft gedaan, dan is het ABBA wel. Althans, op dit moment gaat het heel erg goed met ze. Ik bedoel, er zijn nog allerlei inkomstenbronnen. De musical Mamma Mia, de film, uh, oud werk wat dus om de zoveel tijd opnieuw wordt uitgebracht. Ja, want dat levert echt veel op? Ja, kijk, uh, Mamma Mia bijvoorbeeld wordt in ik geloof 17 landen gespeeld, avond aan avond. Dus dat levert. Ja, per optreden levert dat al behoorlijk wat geld op. Ja. De film Mama Mia was de, de, de, de meest succesvolle film... financieel gezien in Groot-Brittannië aller tijden. En de rechten liggen helemaal bij hen? En die rechten liggen bij vooral de twee heren Björn en Benny. Die hebben dat altijd heel keurig en goed beheerd. Ja, die verdeden dat netjes? Ja, uh, kijk, ABBA is officieel nooit uit elkaar gegaan. De band bestaat dus nog steeds. En dat is belastingtechnisch heel erg slim. Want? Uh, nou, dan kunnen ze uh, als, als, als bandlid of als lid van een nog bestaande formatie kunnen ze in Zweden iets meer met de belasting doen dan wanneer het vier individuen zouden zijn. Okay. Um, ze hebben vanaf het begin dat de band werd opgericht zo'n 40 jaar geleden alles in haar eigen beheer gehouden. Dus ook de exploitatie van de muziekrechten, de uitgavenrechten van, eigen van de Eigen studio zelf geloof ik. Hè? Eigen studio. Dus al het geld wat, we, wat met ABBA werd verdiend dat kwam ook bij ABBA terecht. En normaal gesproken is het in de muziekwereld zo dat er eerst geld naar de plaatmaatschappij gaat, eerst geld naar het management, eerst geld naar, noem maar op, en dat aan het eind... van, het, van de rit pas de artiest het geld mm. krijgt. En maar dat is in dit geval dus niet zo. Wat is het vermoeden? Hoeveel geld hebben ze per persoon? Nou ja, als je nagaat dat er van ABBA... ongeveer 350 miljoen... platen zijn verkocht... Uh, en dat het grootste deel van die opbrengst... naar ABBA zelf is gegaan dan denk ik dat ze er behoorlijk warmtjes bij zitten. Precieze bedragen weet ik niet, maar het zullen tientallen miljoenen euro's zijn. Maar er is ook wel eens wat misgegaan, toch? Ja, in de jaren tachtig, eh, vlak nadat ABBA uit elkaar ging... Eh, leefde ABBA niet zo heel erg goed meer. Er werden nauwelijks platen van ABBA nog verkocht. De manager die had wat, ja, toch wat verkeerde investeringen gedaan. Want op een gegeven moment werd werkelijk in alles geïnvesteerd in Zweden. In, in, in sporthallen, in olie, in, in visbedrijven, in, in Volvo. Als ze het geld ook kwijt waren. Als het geld maar ergens werd belegd. Nou, dat ging in de jaren tachtig goed mis. Er is zelfs nog gerechtszaan geweest. Maar vanaf de jaren negentig, toen ook de hele ABBA revival opkwam, en dus ook weer meer ABBA platen werden verkocht is dat uh, allemaal wat netter en beter uh, beheerd. Uh, de Twee heren van ABBA hebben zelfs een bedrijfje in Nederland ooit gevestigd... Oh. om al die rechten hier in Nederland te beheren. Dat is belastingtechnisch erg interessant. Belastingparadijs Nederland. Uh, zeker voor, voor bands, want U2 en de Rolling Stones doen het bijvoorbeeld ook. En zij hebben het ook gedaan. Dus sinds uh, laat ik zeggen begin jaren negentig hebben ze financieel beter gedaan dan ooit tevoren. Ja. Hebben ze uh, afzonderlijk nog geld verdiend, de leden van die band... nadat ze uit elkaar gegaan zijn? Nou, die twee uh, mannen die uh, hebben in de jaren tachtig een musical geschreven. Chess, die redelijk succesvol was. Uh, maar internationaal succes, dat zit er eigenlijk niet meer in. Uh, Benny, Benny Andersson, die heeft in Zweden veel succes met zijn eigen big band. Het is een soort volkachtig orkest. En daar is hij nog steeds actief mee? Daar is hij nog steeds actief mee, maar goed, dat is alleen in Zweden. Dus daar zal hij niet zo heel veel geld mee verdienen. En Frida en Anjeta, ja, uh, Frida is ooit getrouwd met een Duitse prins. Hij mag zichzelf ook prinses noemen. En leeft een heel rustig leven in Zwitserland. en Anjeta. Als prinses? Als prinses. En Anjeta heeft zich teruggetrokken op een eiland voor de kust van Stockholm en leeft daar een heel rustig maar comfortabel leven. Ja. En zijn die dan betrokken bij zo'n beslissing als ze het opnieuw uitbrengen van dat nummer? Ja, omdat de band nog steeds bestaat, hebben ze wel alle vier uh, nog, uh, nog uh, invloed en hebben ze uh, stemraad ze zeg maar. af en toe. Af en toe komen ze nog eens bij elkaar. Uh, bijvoorbeeld waar het bij ABBA altijd om gaat, is... komen ze ooit nog eens terug ja. op het podium. Ja, gaan ze nog een keer samen. Nou, er, is, ze, er, staan. Is, nou, er is bijvoorbeeld een, een afspraak dat ze dat alleen maar doen... als alle vier de leden dat willen. Dus als er drie zijn die het wel willen en één niet... dan kunnen ze niet met een nieuwe zanger of zangeres het podium op. Tot nu toe hebben ze altijd gezegd... we gaan niet meer bij elkaar op het podium... want dat, ja, dat, dat, dan verbreek je de magie van vroeger. Um, maar dat is dus een van die afspraken die ze hebben gemaakt. Ja, uh, maar maar qua, qua stemmen zou het nog kunnen? Ze zijn nog goed bij stem. Ja, en ze zijn ook nog niet zo heel erg oud. Ze zijn in, in, in de 60, denk ik. Eind, eind 50, begin 60. Dus het zou nog wel kunnen. Maar ik ben blij dat ze nooit aan de verleiding uh, hebben toegegeven... om toch weer op het podium te gaan staan. Waarom niet? Ja, ik heb... Ik heb er altijd wel wat moeite mee als oude artiesten... of oude bands ja. uh, weer bij elkaar komen. Kijk, voor de geld hoeven ze het zeker niet te doen. Uh, en Benny zegt altijd van... ja, uh, als we het doen, moet het, uh, moet het voor de lol zijn. Moeten we het echt leuk vinden. En we vinden het niet meer leuk om... avond aan avond de hele wereld over te moeten reizen... voor die concert. En bovendien, mensen hebben nu helemaal... Het, uh, de herinnering aan ons van vroeger... dat we jonge mensen waren, dat we sprankelden. Misschien doen we dat nu niet meer. Dus het kan alleen maar een tegenvaller zijn. Houd die herinnering vast. Precies. Ja. Ga jij in april, als die uh, single uitkomt, meteen uh, downloaden en kopen? Uh, ik ben wel nieuwsgierig, maar ik moet eerlijk zeggen... dat de rest van het album, The Visitors... is misschien wel een allerbeste album wat ze gemaakt hebben. Dus het is zeker de moeite waard om die plaat te kopen of te downloaden... En, nou, dat nieuw liedje krijg je dan als aardige bonus bij. Kijk, Johan van Sloten, muziekjournalist. Dankjewel. Graag gedaan.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 Stone van Jonathan Jeremiah. Wij gaan gauw terug naar café De Blaffende Vis in Amsterdam. Dat is het café waar uh, Willem Holleder vroeger wel kwam. En waarover geruchten gaan dat er een welkomstfeestje voor hem zou worden georganiseerd. En onze speciale verslaggever is vanavond buurtbewoner en advocaat Theo Hedema. Meneer Hedema, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe is het in De Blaffende Vis? Uh, uh, het gaat er uitbundig aan toe, kan ik u melden. Daarom ben ik nou even buiten gelopen, want anders is de verbinding niet echt uh, zinvol. Oké, okay, en, en uh, uitbundig aan toe, wat betekent dat? Nou ja, men, men, men, men zie het feest. En inmiddels zijn in de straat een ziekenwagen en twee politieauto's gearriveerd. Maar ik denk niet dat dat met iets van, met onze gezochten te maken heeft. Dat niet? Dat me, heeft niet met helemaal nijden te maken. Ik kan me niet voorstellen dat de eerste dag van zijn vrijbuiting de hele politiemacht ommobiliseert. Dat lijkt me toch een beetje bijzonder. Nee, dat is raar. En waarom vieren ze geweest? Gewoon omdat het vrijdag is of omdat hij vrij is? Wat zegt u? Waarom vieren ze feest? Uh, nou, dat ja, dat dat zit in de aard van uh, van, van het slagmensen wat deze deze buurt bevolkt en wat, wat hard door het leven gaan. Dat doen ze altijd? de, avond hier de buik Ja, dat hier, doen ze. Hier, ja. Dat. Ja, was... dat is, ja, dat is een hele vrolijke volksbuurt, ja. En heeft u de rest van de van de straat nog een keer uh, gemonsterd? Of bent u een... uh, uh, aan... uh, Nou ik ja, ik, ik, ik, ik heb alle, na, na, na alles en nog wat gezocht. Ik heb ook informanten gezocht. En ik ben, maar toen, toen ben ik in het Ootje genomen, er was bijna getrapt. Dus er, er kwam een meneer die, die deed zich voor als een ingewijde, die hem nog lang kent. Die zei: Je moet naar de Enland, vragen naar een febo-wietje. Ah, daar zou die kunnen zitten. Maar toen hebben we even gegoogeld in uh, Café de Blaffende vis en Loietje, blijkt een café te zijn van, uh, uit, uit Baantje. Dus dan word je enigszins bij de neus genomen. <laughs> ja, bij de neus genomen. Goed. Ik heb zo kort tijd van jullie gekregen om dit even blaffen. Ja, nee, sorry. Volgende keer bellen we eerder. Nou, dank voor, dank voor de opdracht. Ja, Dat is ja. bijzonder. Ja, nou goed. Theo Hidema, hartelijk dank. Uh, we hadden u ook nog contact beloofd met Dries Roeving... die op een, een vorige keer dat uh, Willem er vrij kwam uh, heeft gezongen. Maar Dries neemt niet op. En we hopen maar dat dat geen slecht nieuws is. Met het oog op morgen. Zometeen is er Casa Luna, daarin is kunstenaar en schrijver Hans Citroen te gast. Wij zijn er morgen weer, dan zit hier Max van Wezel. Goeienacht. Goeienacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. Mijn laatste glas imsteen. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Sander ging steeds onzekerer bewegen. En dacht lang dat hij een griepje onder de leden had. Totdat Parkinson de oorzaak bleek.